1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson beschuldigt VVD-leider Rutte... van het vertellen van leugens over de economie. In het lijsttrekkersdebat bij Knevel en Van den Brink... zei Samson dat Rutte niet moet zeggen dat bij de PvdA de economie krimpt. Nu doet hij het weer, Al dus Samson met een verwijzing naar het debat van zondag. Rutte zei op zijn beurt dat de PvdA het eerlijke verhaal moet vertellen. Volgens hem scoort de PvdA spectaculair slecht op werkgelegenheid spee Roemer benadrukte dat de VVD twee jaar aan de knoppen heeft gezeten... en dat dat juist slecht was voor de werkgelegenheid. In het debat over zorg benadrukte D66-leider Pechtold en CDA-voorman Buma... dat de zorg betaalbaar moet blijven. Ze zijn bang dat de plannen van links tot nieuwe wachtlijsten leiden. Ook waren er felle woordenwisselingen over Europa. Rutte beschuldigde PVV-leider Wilders ervan... dat hij met banen speelt door ervoor te pleiten uit de EU te gaan. Wilders zei dat Rutte de grootste Eurolover van Nederland is. Na het debat konden kijkers via internet aangeven... wie wat hun betreft het debat had gewonnen. En PvdA-leider Samsom kreeg de meeste stemmen. De 270 Zuid-Afrikaanse mijnwerkers... die vastzitten na het oproer in een mijn, zijn aangeklaagd wegens moord. Bij de ongeregeldheden op 16 augustus... kwamen 34 mijnwerkers om het leven en tientallen raakten gewond. Op televisiebeelden is te zien dat de mijnwerkers... onder vuur werden genomen door de politie. Zo zijn gebeurd omdat agenten werden aangevallen... door gewapende mijnwerkers. Van de Nederlandse clubs hebben alleen FC Twente en PSV... zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. PSV walste met 9-0 over FK Zeta uit Montenegro heen. Twente won na een verlenging met 4-1 van het Turkse Bursa-spoor... wat net voldoende was. Feyenoord, Heerenveen en AZ verloren hun wedstrijden... waardoor ze zijn uitgeschakeld. Het weer vannacht, vooral buien in de kustgebieden. In het binnenland droger, minimaal rond 11 graden. Komende dag wisselend bewolkt en ook dan buien. Pas later op de dag wordt het wat droger met wat zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in de tweede uur van het Huis van de Maan. In het eerste uur kon u luisteren naar Arne Doornenbal over Oeganda. En in de tweede uur is Arne ook nog steeds bij ons. We gaan praten over zijn ervaringen. En vooral met u, de luisteraar. En als je verhalen hebt over Afrika, dan wil ik die verhalen graag horen. Het mag over Oeganda gaan, maar ook over andere aspecten van het land. Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. Of mail naar ncv.nl. We gaan uh, beginnen met muziek. Want ik had gezegd, we gaan dit twee uur lekker veel Afrikaanse muziek draaien. Um, Herbert Kinobe. Chinobe, ja. Chinobe, Ja, ontzettend goede muzikant. Maakt, uh, maakt zeer bijzondere muziek. En tot mijn verbazing in Oeganda zelf eigenlijk helemaal niet groot. Daar zijn ze toch meer van de gangsta-rappers. Maar uh, zoals we het eerste uur hoorden. Die we het eerste uur hoorden. Dus uh, laten we even luisteren. Jaja Jange, Aha, sent again and saw Yankee, Yazimba, Matu, Oh, yo, sent again and saw Yankee, come Aha, Kamungolo Musajamu Imbi. Kamungolo. Kamungolo ya iye nyima. Kamungolo. Jajango yo. Sendi kenda nsa oyang'e. Kamungolo. Jajajajange. Kamungolo. Jajango yo. Jajango yo. Kamungolo. Jajango yo. Sendi kenda nsa Sajjamuangu Yazimbe nyumba Yazimba amatu Yazimbe nyumba Kamungolo, musaja muanvu. Kamungolo, kamungolo, musaja munene. Kamungolo, boyo, zin die kening sal jange. Kamungolo, jaja, jaja jange. Kamungolo, jaja, jaja jange. Kamungolo, jaja goyo, zin die kening sal jange. Kamungolo, kamungolo, jasimba matu. Kamungolo, musaja Op een gegeven moment heb je het idee dat, uh, dat de progressie wel uit dit, uh, dit stuk muziek is. Maar dat, dat hoort erbij, dat herhalen en herhalen en herhalen. Ja, je wordt helemaal rustig van dit soort uh, muziek. Ja, word je er rustig van? Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ja, is beter dan al die, al, die, al die jongens die maar Amerikaanse gangster rappers willen nadoen En ook met elkaar ruzie hebben. En uh, onderling uh, elkaar wel eens laten neerschieten en zo. Dat... Want dit is echt traditionele Oegandese muziek waar we net naar geluisterd hebben? Ja, ik gebruik traditionele instrumenten, lokaal uh, vervaardigde soort van gitaren. En, uh, ja, dus toch is het in Oeganda niet mainstream. Dit Onder Oeganda is toch die rap is, uh, wat, wat, wat, wat voornamelijk opkomt de laatste tijd. Zonder maar betekent dat dat die traditionele muziek, uh, die, die, die uh, muziekliefhebbers hier juist koesteren, dat dat in het eigen land gewoon niet gewaardeerd wordt? Ja, nee, ja, deels, ik bedoel, dit is, dit is denk ik dan weer een, een wat alternatievere stroming van de, van de traditionele muziek. Want juist wat je op traditionele bruiloften hoort en zo, dat, dat is wel weer enorm populair, maar dat is nog veel meer herhaling. En dan vooral met bijbehorende dans, waarbij je met name het, het zo groot mogelijk. Mogelijke achterwerk, uh, flink in, uh, in het rond U kunt bellen 0800 1121. En uh, komen vertellen met uh, de uitzendingen komen, moet ik zeggen, met verhalen over Afrika. Redouan, goedennacht. Ja, goedennacht. Je mag het spits afbijten. Ja, wat een eer. Hoi, dag Arne. Ja, Redwan, hi. Hi, hoi, hoi. Welkom. Jullie kennen elkaar? <lacht> Ja uit Zuid-Sudan. In Zuid-Sudan ja, komen we elkaar wel eens tegen. We uh, treffen elkaar uh, regelmatig in Zuid-Sudan. volgens mij hebben wij uh, de onafhankelijkheid uh, van Zuid-Sudan samen gezien. Klopt. Als ik me niet vergis. Ja. Klopt. Uh, Linda wat, wat doe je daar uh, Redouan of wat deed je daar? Ja wat wat ik in uh, Afrika doe uh, sinds kort ook uh, Burundi. Uh, ik zit zoals het heet in mediaontwikkeling. Uh, en dat wil zeggen dat we daar um, vanuit Nederland en ook uh, vaak in samenwerking met andere mediaorganisaties de onafhankelijke pers en onafhankelijke media, ondersteunen. En, en wat doe je dan precies? Voor wat voor media uh, geef jij ondersteuning? Uh, nou, om heel concreet te zijn, um, heel vaak uh, radiostations. Want uh, radio heeft enorm uh, veel uh, impact in, in Afrika, nog steeds veel meer uh, dan hier in Nederland. Uh, om maar eens een voorbeeld uh, te noemen in Zuid-Sudan uh, hebben wij bijvoorbeeld radio Tamazouch uh, opgericht. En dat is een radiostation uh, dat zich uh, richt op het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Sudan. Wat eigenlijk een beetje een vergeten gebied is en een, een, een enorm uh, oppervlakte bestrijkt en uh, te maken heeft op dit moment met heel veel problemen. En, en, en vechtende partijen. En vechtende partijen, ja, we zitten gewoon uh, exact bij ABA. Uh, voor het grote publiek niet bekend als een plek waar uh, olie op dit moment uh, uh, is. En waar, ze, waar eigenlijk de, de, de ruzie uh, uh, over gaat. Wat kun je daar uh, bijdragen? Wat kan ik, ja. Um, uh, uh, nou ja, goed. De, de mensen. Um, opleiden om, uh, om in ieder geval uh, goede radioprogramma's te kunnen maken. En, en, en wat is het belang van vrije radio daar? Want ik neem aan dat dat, dat het soort stations is waar jij voor werkt. Ja, nou, wat is het belang van vrije pers? Dat is, dat is broodnoodzakelijk. Ook, dat geldt ook voor Nederland, dat geldt voor, voor iedereen. Vrije pers of recht hebben, um, of, of vrij toegang hebben tot informatie. En als het kan, nou ja, nee, niet als het kan, juiste informatie uh, betekent uh, veiligheid, betekent uh, welvaart. Arne, hoe logisch of onlogisch is uh, een vrije pers in het deel van de wereld waar jij woont? Nou ja, heel vrij is het in de meeste uh, landen niet. Maar wat Redoan zegt, klopt enorm. Uh, het, het, het is zo belangrijk via de radio worden boodschappen verspreid. Zeker in zuid sudan had je zelfs plekken... waar mensen elkaar via de radio waarschuwden... voor mogelijke aanvallen van rebellen, uh, om maar eens wat te noemen. Maar ook uh, onder andere in, in, in hun programma's begreep ik... dat er uh, complete taallessen worden gegeven... Om, uh, van het Arabisch naar het Engels... omdat heel veel van de mensen daar niet uh, kunnen lezen of schrijven. En via de radio doen ze dan een blokje... Hoe leer ik een andere taal erin? Dus het is wel degelijk een, een, een medium wat echt mensen diep in de dorpen kan uh, bereiken. Er zijn ook. Namelijk politici zijn erg bang voor de macht van radio. Die kunnen namelijk wel echt iedereen bereiken. Nou ja, hoe dat fout kan gaan? Hebben we in Rwanda gezien, toch? Ja, ja, ja, ja. dat is uh, absurdelijk. En uh, om eerlijk te zijn, toen ik uh, voor dit project uh, de heel lang geleden benaderd uh, werd, gevraagd werd, uh, het eerste waar ik aan dacht is Rwanda. Dan, ik, ik was me van bewust hoe, hoe, uh, hoeveel impact radio uh, in Afrika heeft. En uh, natuurlijk, je kunt het voor goede dingen, voor goede doelen, doelen inzetten. Maar ook voor afschuwelijke. Nou uh, ja, euh, goed. radio gebruiken met, met, met, met afschuwelijke gevolgen, gevolgen. Zoals we dat in Rome hebben gezien. Ja, maar daar, daar werd, werd gewoon een complete bevolkingsgroep opgehitst. Ja, nou ja, en, en, en uh, om niet te vergeten, 800 of bijna een miljoen mensen binnen acht weken afgemaakt. Een kopje kleiner gemaakt, hoe afschuwelijk dat is. En ik, ik, ik was nog drie weken geleden in, in Burundi, dat we dat vergeten. Wat, wat zich afgespeeld heeft in Rwanda heeft zich ook een beetje afgespeeld, uh, zich afgespeeld in Burundi. Uh, je ziet nog de, je, je voelt bijna de spanning nog uh, de, de, de, de trauma's en, en uh, dus het is afschuwelijk. Wat je met de radio kan doen, je kunt gewoon vrede ook, uh, ook brengen. Door de mensen te leren wat, uh, samen te leren ook van wat, wat, wat verstaan we onder de, de, de vrij pers. We zijn heel bazaal begonnen en we zien dat, uh, dat we gewoon echt een, een behoorlijke club hebben opgeleid. Um, die een radiostation uh, goed draaiende. ...kunnen houden en echt heel relevant zijn voor het gebied. En um, dat merken we uh, door de massale reacties vanuit het gebied. Hmm. Het met... Woon je daar nu uh, permanent of uh, ga je nee, uh, nee, op en nee. neer? Nee, ik pendel. Ik uh, ga op en neer. Ah, en waar ben je nu? Ik, ik ben in Nederland. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. okay. En wanneer ga ja. je weer? Ik uh, ga over twee weken. Dan ben, ik, uh, dan ben ik in Juba. En wat ga je daar doen? Eh, uh, dus uh, de, uh, nou, ik ga een aantal dingen. Uh, twee, twee, uh, twee missies heb ik. Uh, Radio Tamazuc uh, even versterken. Dus uh, we zijn toe aan een verdieping, zoals uh, zoals dat heet. Uh, want het uh, hele team heeft een bepaald niveau uh, bereikt. Dan gaan we nu kijken van uh, hoe kunnen we het niveau. Uh, opkrikken wat uh, uh, voor andere soort programma's uh, we kunnen maken en vooral de, de, de vrouwen niet te vergeten want uh, ik ben nu gefocust op, op vrouwenprogramma's uh, en het tweede project is hoe krijgen we de jeugd uh, uh, in de media dus de participatie van de jeugd in de media want als je niet oplet, dan mensen praten over politiek, over, over, over volwassen problemen en de kinderen. Dat heb ik ook een die gedaan. Die worden, uh, als je niet oppast, vergeten en compleet volledig afwezig in de media. Dus dan ga ik samen met Warchild onder andere en Free Press Unlimited uh, uh, kijken hoe we, hoe we dat gaan doen. Oké, okay. goed. Jullie gaan elkaar nog wel zien. Daar, denk ik. Ongetwijfeld. Arne, klik uh, ja. Oké, okay. dank, <laughs> dank voor het bellen en heel veel succes daar. Nou, dankjewel. Dag. En het mooie werk wat jij voor dat prachtige medium radio daar aan het doen bent. Verhalen over Afrika, die wil ik graag horen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Um, dus ervaringen die u heeft met het continent, reizen die u gemaakt heeft, bijzondere dingen, um, minder leuke dingen, bel ons en vertel die verhalen. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. En mail kan ook kazeloenen.ncv.nl En als u wat wilt zeggen tegen um, Arne, dan kan het ook. Hij zit naast mij. Um, en we gaan... Uh, um, even kijken, ik probeer even heel snel een... Oh, even, ik lees even een mailtje voor van Joost Echink. Die schrijft... Uh, 15 oktober vertrek ik voor 15 dagen naar Oeganda. Ik ga op werkvakantie met de stichting Livingstone. Erg spannend en een grote stap voor mij. Ik vond het erg leuk om te horen dat het juist nu over Afrika gaat. Dat vind ik er goed... Die 16 Livingstone, zeg je dat wat toevallig? Ja, heb ik wel eens van gehoord. Een club uit uh, Amersfoort die veel vrijwilligers sturen naar uh, Kenia. Uh, volgens mij Kenia en Oeganda, allebei. Oké, okay. oké. Okay. En wat voor werk is dat, weet je dat? Uh, volgens mij is het uh, van de oorsprong ook wel eentje met een, uh, een sterk christelijke achtergrond. En, uh, een beetje in de, in de hoek van zendingswerken. Uh, Goed, Joost, als je luistert nog eh, en je vindt het leuk om daar even over te komen vertellen... wat jij nou precies gaat doen daar, dan bel ons even op 0800-1121. Arne Doornenbal is mijn gast, woont en werkt in Oeganda. Nederlands journalist, werkt voor uh, Nederlandse media. Um, en je zei uh, net tegen mij, die is er een mooi verhaal achter, achter deze muziek. Ja, dit was het lied van uh, Mary Boyoy, een zangeres uit Zuid-Sudan. We hadden het net al over met, uh, met Redouan. Uh, dit lied is geschreven in de, in de, in de opmaat op naar een, een referendum over onafhankelijkheid van het zuiden. Tot... tot tot vorig jaar was Zuid-Soudan één land. Het is altijd een strijd geweest tussen het noorden en, uh, en het zuiden. Het is, uh, 40 jaar oorlog geweest, minimaal. verschrikkelijke uh, ellende. En goed, maar uiteindelijk... verdeeld, verdeeld langs uh, uh, religieuze lijnen, noord en zuid? Meer of meer. meer, of meer. Het zuid is christelijk, het noorden is uh, uh, moslim. En is ja. Plus natuurlijk nog, uh, nog, nog diverse andere, andere lang uit het verleden uh, stammend leed. Maar uh, dat is inderdaad een van de redenen. En, en goed, uiteindelijk uh, zij. Mary uh, riep haar de mensen op om, uh, om toch vooral voor uh, afscheiding te stemmen. En daarvoor zong ze dit lied. Zelf, is, uh, zelf heeft ze ook uh, als kindsoldaat meegelopen met, het, uh, met het, het zogenaamde rode leger. Dat was het leger van kindsoldaten wat in het, uh, in het zuiden actief was. En ze, ze verloor haar uh, vader in de strijd. Haar vader was uh, erg, uh, erg vooraanstand in, het, uh, in de rebellenbeweging. En die zei tegen zijn, uh, zijn dochter van ja, ik vecht voor de vrijheid en jij moet het ook doen. En zij vat dat dus zo op dat ze nu uh, gezongen heeft voor de vrijheid. De... Ja, maar als, als kind vocht ze mee in het rebellenleger... wat tegen het noorden vocht? Ja, ik weet niet of ze daadwerkelijk ook vocht. Want je had wel ontzettend veel kinderen die... Uh... In dat zuiden gewoon wees raakte. doordat veel ouders. in die oorlog gingen en anderen gingen dood. Dus die werden eigenlijk gecollecteerd. Uh, door de zuidelijke rebellen. en min of meer omgevormd tot een leger. Nou uh, heeft niet iedereen daarvan ook daadwerkelijk echt gevochten. in dat Rode Leger, maar, maar veel wel. En uh, nou, die, die, die werden dus wel getraind. en onder de wapenen gehouden. en leefden echt onder. onbarmelijke. en barmelijke omstandigheden. Ik bedoel, misschien. Ken je het boek What Is the What? Een zeer bekende boek van. Uh, een zuid sudanese kindssoldaat die dat, uh, dat helemaal beschrijft, maar goed. Uiteindelijk, dus uh, onafhankelijk geworden vorig jaar en uh, mede dankzij Mary. Ik heb het een paar keer geïnterviewd, en, en ja, zo'n periode wordt je uh, uiteindelijk toch ook wel uh, raak je toch ook wel bevriend. Want er komt zoveel bijzondere mensen tegen en uh, over ze schrijven alleen. Ja, je blijft toch niet op een afstand, je raakt toch ook betrokken erbij. We hebben uh, pieter aan de telefoon. Pieter, goedennacht. Ja, even voor uw gast, Oeganda en uh, Soudaan ligt toch nog een aardig eentje uit elkaar. Uh, maar ik bel eigenlijk, ik heb niet een specifiek verhaal... maar ik bel even op voor de voorliefde voor uh, Afrika. Ja, Wat die heb en, je? En, ja, die heb ik absoluut. Ik heb, uh, ik heb Afrika leren kennen door mijn werk. En met name West-Afrika. En uh, ik ben heel veel geweest in eigenlijk de landen Nigeria, Ghana uh, en uh, Ivoorkust. En uh, later eigenlijk met vakanties Schambia. Ik, ik ben ook een keer op vijf in Zuid-Afrika geweest. Uh, nou zijn die afstanden natuurlijk vreselijk groot. Mm -hmm. Maar met name West-Afrika uh, ben ik aardig bekend. En wat trekt jou zo aan, aan uh, met name West-Afrika? Nou ja, dat is wat ik het beste ken. Nigeria is overigens geen land wat ik iemand aanraad. Ik ben in Port Harcourt geweest en in Lagos. Uh, Lagos een aantal keren. En uh, daar is uh, het een en al corruptie. Ah. Ik, ik kwam er vanwege mijn werk. Ik heb twintig uh, jaar gevaren als vuurman, Dus vandaar. Op de, de, de, de koopvaardij? Ja. Dus, uh, en, uh, maar het, het Ghana is een geweldig land. Dat raad ik iedereen aan. En uh, in Ghana, dat we, Nederland heeft natuurlijk een band met Ghana in de geschiedenis. In welke opzicht? Uh, uh, dat er nog uh, Ghanese gevochten hebben in het knil. Ah, ik, maar er zijn ook heel veel Ghanese weggehaald... toch juist door de, door de uh, slavenhandelaren? Ja, dat is daarna, daarvoor. Maar uh, er zijn Ghanese geweest die hebben in het knil gediend... zeg maar in de tijd van het boek van Mulder Oké. Okay. Ja, even de geschiedenisboekjes, maar dat is zo. <laughs> ja, wist jij dat Arne? Nee, ik zal het gelijk toegeven. Nee, dat wist ik niet. Ja, ja. Nou, dat, dat is toch een bekend iets. Dat, dat, dat kan iemand misschien nog wel wamen. Maar het leuke is, als je in Ghana komt... dan zie je heel veel forten in, in de kust. Uh, uh, die zijn gebouwd door de Engelsen. Maar die forten hebben allemaal Nederlandse namen... als uh, Fort Oranje, Fort Amsterdam. En uh, wij waren daar toen en we gingen op zo'n excursie. En toen vertelde de lokale gids dat ook. En uh, hij zei dus in, ja, in het Engels... En, uh, die, die forten zijn beeld bij die Engelsen. Maar dan de Dutch came, and they killed all the English. <laughs> en dat was dus inderdaad om daar dus de slavenhandel uh, uh, voor de Nederlanders te krijgen. Ja, ja. dus werden al de Engelsen werden maar over de kling gejaagd. Ja, dat, dat, dat, in die tijd stuurden we de ruiter of tromp om dat soort dingen op te lossen. Ja, ja, ja. En nu sturen we iemand met een koffer. <laughs> maar... En eigenlijk door mijn voorliefde van West-Afrika ben ik heel veel... Ik heb even in mijn paspoort gekeken. Ik ga nu voor de komende keer, ga ik weer in februari, voor de tiende keer naar De Gambia. Dat is inmiddels wel een, een toeristengebied, maar ik ben er al geweest in 1998. En daar heb je, in, in, in en ik raad het iedereen aan, want het is een geweldig land. Um, daar heb je in De Gambia River het, het, het, het, het, een eiland James, Fort James... Mm -hmm. En dat is het eiland van Coen de Kiende, Van okay. die slaaf die toen... Er is ooit een film van gemaakt ook. Yeah. En dat fort kun je nog steeds bezoeken. En dan zie je de hele geschiedenis achter die slave trade. Hoe dat dan kwam van, uh, van de Engelsen uit. Oké. Okay. Arne, is, is de hele slavernijhistorie... Is dat iets wat heel erg leeft uh, ook in Oeganda... en andere delen van Afrika? Mm, op zich moet ik zeggen... In dagelijks leven merk je er, uh, merk je er eigenlijk ni niks meer van. Totaal niet. Maar je, je hebt wel bijvoorbeeld nog een, uh, een tijdschrift... dat heet uh, The New African. Dat is een vrij uh, radicaal Afrikanistisch tijdschrift. En, en die kunnen geen artikel schrijven over hoe slecht het met Afrika gaat... zonder daar nog eventjes uh, de slavernij van de schuld te geven. Ah. Misschien, misschien dat u gast kent, uh, Arjen... Um. Het, het boek Wanderings of an Elephant Hunter van Karamojo Bell? Nee. En het, het Karamojo-gebied is ook zo'n gebied in de buurt van Oh, Karamojo, ja, ja, dat, dat ken ik wel. Dat is in het, het noord, uh, noordoosten van Uganda. Ja, uh -huh. en uh, daar beschrijft hij, en dat speelt net voor de Eerste Wereldoorlog, uh -huh. uh, dan had je nog uh, uh, slave trade. Slaven maar om. dan waren het hm. wel de lokalen onder elkaar. Dus de westerse mogendheden hadden er niks meer mee te doen. Maar dat ging dan uh, allemaal richting de Arabische landen nog. Ja, van Zuid-Sudan is, is, is sowieso ook bekend dat tot, tot heel laat daar nog, nog slavenhandel. Uh, ja, die, die, die Abessian Slayers. Uh -huh. dat, dat, uh, dat, uh, en, nou, nou ben ik helaas nog niet in die contraien die geweest. Ik ben wel in Zuid-Afrika geweest. En dan richting Botswana en uh, Zimbabwe. Maar, uh, ja, Oeganda en dergelijke staan nog een beetje op het verlanglijstje. Nou, ik zou zeggen, kom snel een keer langs. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, en dan moet je even maar eens kijken, want uh, ik, ik ben trouwens ook in Abidjan geweest. Hè, Ivoorkust. Wij, deden daar de, wij gingen daar cacaobonen halen. Dat is ook een uh, ja, uh, handel daar, dat ja. ik met het schip was. En uh, Abidjan ook, kun je ook goed zijn... Oké, okay, dank voor bellen, Pieter. Oké, okay, Dank je wel. Jou, wel en een prettige nacht nog, dank je. Ja hoor, dank je. 0800-1121, dat is de telefoon van Casaluna. Verhalen over Afrika. Casaluna@ncv.nl is ons e-mailadres. Um, Twitter kan, hashtag Dumosh of hashtag Kazeluna, Maar het liefste hebben we u gewoon aan de telefoon. 0800-1121. Um, Reis jij nou veel uh, door Afrika, anders dan, dan de plekken waar je straks over had? Uh, sudan bijvoorbeeld, waar je, um, of, uh, so, waar, je, waar je voor je werk komt? Mm, toch eigenlijk voornamelijk wel in, uh, in Oost-Afrika. Eigenlijk na zuid sudan ben ik het meest in, uh, in Congo geweest, vanuit het oosten. Toch ook een plek waar altijd wat, uh, wat aan de hand is en waar je, waar je, waar je, waar je natuurlijk met de geschiedenis... Uh, met ogen voor geschiedenis en de voornamelijke overheersing van België. ook wel nog wel redelijk veel aandacht is voor hier in Nederland, maar zeker toch ook in, uh, in België. Eigenlijk mijn langste reis ooit was over land van uh, de Oegandese hoofdstad naar de hoofdstad van uh, Congo. Dat was 3000 kilometer zonder het vliegtuig te gebruiken en uh, waarvan de laatste 1730 kilometer met een boot gingen over de Congo-rivier. Dat was wel echt het, het bijzonderste wat ik eigenlijk ooit gedaan heb in al die jaren. Dat is van Amsterdam naar Zuid-Spanje, geloof ik, zo'n afstand ongeveer. Ja, zoiets. En dat met een gangetje van uh, 10 kilometer per uur... samengepakt met 170 kongelezen op een uh, vrachtschip. En uh, ja, soms was dat geen pretje, maar Amsterdam was het ook wel echt, echt... nog nooit heb ik zo dicht bij de Afrikaan kunnen staan als tijdens die reis. Letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Uh, met zo'n 170 gedeelden uh, we dan ook, uh, ook twee uh, ja, zwetige hokjes uh, op dat dek... die dan uh, zowel als toilet als als douche gebruikt werden. Bleh. Ja, prettig was anders. Uh, gelukkig legde die wel aan, die, uh, die boot, aan het eind van de dag. Omdat hij s'nachts uh, voerde niet. Want dan was hij bang dat hij uh, vast kwam te lopen in het zand. Dus dan gingen we ons... Uh, uh, met de mannen gezamenlijk afzonden wij we, we ons dan af. En dan gingen we in het volle maanlicht ons in de Congo-rivier wassen met z'n allen. Nou, was ontzettend gezellig. Oké, okay. nou, dat, dat, dat maakt weer veel goed qua gebrek aan hygiëne waarschijnlijk. Ja, nee, dat zeker. Dat zeker. Ja, maar waarom moest je, heb je die lange reis gemaakt? Ja, ik, was, ik had sowieso een reis voorbereid naar Kisangani. Dat is uh, de plek waar die, waar die bootreis begint. En toen was ik daarover aan het lezen en toen las ik dat over die Congo-rivier. Dus dat is eigenlijk is natuurlijk de enige manier om van oost naar west te gaan, behalve dan, uh, behalve dan vliegen. Omdat ze gewoon geen wegverbinding hebben door het, uh, door het land. En toen dacht ik van ja, dat is zo uniek als je op die manier het land kan zien. En van tevoren had ik ingeschat dat het ongeveer tien dagen zou duren. Maar goed, uiteindelijk werd het dus een reis van uh, 29 dagen. <laughs> dan moet je geen haast hebben, maar dat hebben heel veel mensen in Afrika uh, wel geleerd, hè? Nee, absoluut. Dan moet, je, dan moet je zeker geen haast hebben. En, uh, en uh, zeker toen we op een gegeven moment ook vastkwamen te liggen. En ik dacht, van, ja, dat zal wel op een gegeven moment afgelopen zijn. Nou, dat duurde dus vier dagen en nachten voordat we weer, uh, weer verder konden. Nou, toen werd ik natuurlijk op een gegeven moment wel een klein beetje gek. Dat ik dacht, van, nou ja, nu wil ik er wel zijn, maar... Uh... Oei, foutje van de kapitein. Had even niet opgelet. Had even niet opgelet. Nee, het is een, een vrij ondiepe rivier. Je moet ook echt goed uitkijken. Het is nog vrij gevaarlijk ook om daarover uh, te varen. Is dit de tocht die, die Livingstone ooit uh, gemaakt heeft? Ja. Um, nee, niet Livingstone trouwens. Uh, Livingstone die werd gevonden door Stanley. Uh, Stanley was dus de man die, de, die deze Congo-tocht het, uh, het eerst maakte. Ja. Oké. Okay. Henry Morton Stanley. Henry Morton Stanley. De tijd dat we uh, dat echt wat ontdekken vuurde uh, in Afrika. Ja, zo rond 18, uh, 1880, 1890, uh, 1870 al. Dat was de periode. Dus eigenlijk hebben we het nog maar over... Uh, het is het, 100, 130, 140 jaar geleden... Ja, ja, in die periode uh, is Afrika ontdekt. We weten hoe het eruit ziet, we weten hoe het gaat. Uh, even nog over die conflictgebieden. Uh, want, want hoe gaat het nu met, uh, met, met Darfur? Ja, Darfur is inderdaad op, op, op, op mysterieuze reden... compleet van de raden verdwenen van, ja. uh, van de internationale gemeenschap. Op een gegeven moment was het natuurlijk helemaal hot. En dat kwam met name door de lobby van de Amerikaans... Uh, Voornamelijk christelijke groepen ook, die dat heel erg neerzetten. als hè, de, kijk, wat, kijk wat die slechte moslims allemaal doen. En, uh, terwijl Uiteindelijk lag het juist veel ingewikkelder. Hè, want het ging juist, juist om, om, om die, die stammen die daar slachtoffer waren. Dat, dat waren ook moslims, alleen het waren zwarte moslims. Uh, terwijl uh, Soedan geregeerd werd door, door Arabische uh, moslims. Um, ja, het gaat nog steeds niet goed in uh, daarvoor. Dus jammer, had je Redouan even moeten vragen. Die weet er, uh, die weet er nog veel meer van. Maar het, het is nog steeds... Je hebt nog steeds rebellengroepen die vechten tegen de centrale overheid. Um, een aantal van die rebellengroepen werken samen ook, maar ze slagen er toch niet in om, om echt een vuist te maken. Dus ze hebben ook geen enorm grote gebied in handen of zo. Wel een paar stukjes hier en daar, maar het is bij lange na niet een succesvolle rebellie. Maar er wordt nog altijd uh, met vrij grote regelmatig wel gevochten. Je hebt nog altijd heel veel vluchtelingen. En het uh, is nog altijd geen goede plek om, uh, om te zijn. Maar is het humanitaire drama daar nu een beetje getemperd? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we er gewoon niks meer over horen. Maar dat wel nog wel degelijk in die kamp uh, heel slecht is. Veel mensen gaan nog niet naar huis. En uh, misschien dat het wel op, op, op het, de gevechten momenteel minder zijn. Uh, stukken minder zijn dan, in, uh, dan een paar jaar geleden. Omdat veel mensen ook zeggen van ja, uiteindelijk wat er gebeurd is. is dat bepaalde gebieden echt etnisch gezuiverd zijn. Van bepaalde stammen die daar dus niet meer wonen. En dat is een soort van klaar. Die cynische conclusie is op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment getrokken. Ja. Maar uiteindelijk zijn er nog wel degelijk opstandelingen en daar wordt ook keihard teruggeslagen door het leger. We gaan muziek draaien, want je hebt aardig wat meegenomen, Sisa met Angela, Angela. Wat is dat voor muziek? Ja, ook gewoon een van de moderne dummers, dit was eigenlijk de hit van vorig jaar. I sing, jump in, and it's Sitting in the Angela. I got a what in Nansana. Now they went to Saharia to Nansana, Angela. I found the Yaja in Kaliba, or damage. Ring ring. team That's not nice. What you civilian, my jamu machia teni bale kuriyan. See Zaniga, Zataser, you are the the Energizer. Stop a cuttin' your money, be Who We go on in the Let to go spider. Hey, she ain't I'm never swinging. If you've been needless, is I know. I'm Het is wel het soort muziek, Arne Doornbal, waar, waar je wel vrolijk van wordt en waar je ook van uh, wil gaan dansen. Kan het een beetje leuk uitgaan in uh, Oeganda? Ja, absoluut. Absoluut. Je hebt, uh, het is een kapale alle avonden feest. We moesten een paar maanden geleden voor een uh, Nederlandse TV-show die we kwamen filmen in, uh, in Oeganda. Die vroegen van uh, is er op maandagavond ook wat te doen. Tot ieders verbazing uh, maandagavond een stampvolle club gevonden waar het Students Night was. En, uh, tot diep in de nacht. Uh, Zware feesten, onder andere met, uh, met uh, dit nummer. Aha. Maar het is echt een groot. Het is niet zo dat, dat het eigenlijk niet mag of zo, of dat daar iets overheen hangt uh, in het land? Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, er zijn ook geen uh, regels en zo. Uh, niks, geen sluitingstijden of geluidsoverlast of zo. Dus je kan gewoon uh, de hele nacht, uh, nacht doorgaan. Ik bedoel, uiteindelijk is het een land met heel veel gezicht. Hè. Je hebt natuurlijk dat hele traditionele, conservatief, christelijke uh, achtergrond dat ze wel hebben, want het is toch voornamelijk een, uh, een christelijk land. Maar tegelijkertijd ook die, die ontzettend hip uh, generatie van jongeren en zo... en, en, en ja, qua nachtleven is niet even naar We gaan uh, twee bellers tegelijkertijd in de uitzending trekken. Namelijk Ger, goedenacht. Ja, goedendag. Uh, want Ger, jij bent net in Oeganda geweest, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat klopt. Wij zijn van uh, 16 juli tot en met 2 augustus zijn wij in uh, Oeganda geweest. En ik ga ook even Joost Egging erbij halen. Want Joost, je stuurt een mailtje, jij gaat binnenkort. Ja, dat klopt. Ik ga binnenkort daarheen. Wat ga je doen, Joost? Nou, ik ga daar verschillende dingen doen. Maar onder andere, je hebt daar een school die uh, gebouwd is. En uh, ja, die wordt uitgebreid. Dus daar ga ik bij helpen. En. Uh, ja, voor de kinderen lokale activiteiten organiseren. Jij gaat, Joost, schrijf jij voor de stichting Livingstone. Is dat trouwens inderdaad een christelijke stichting, zoals Arne veronderstelde? Ja, dat klopt. Ger, jij bent ook voor de stichting Livingstone daar geweest? Dat klopt, zeker. Aha. Dus jullie kunnen elkaar nu gaan vertellen hoe het daar is? Dat, dat zou zeker kunnen. En nou, goed, wij, wij hebben ook aan een school daar gewerkt. En, en ook met kinderactiviteiten uh, gedaan. Nou Joost? Ja, dat is uh, leuk om te horen. Ik uh, moet het nog gaan uh, beleven, maar uh, leuk dat, uh, ja, dat hij al geweest is. Ja. Hey Joost, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar welke plek jij gaat, naar welke plaats je gaat. Uh, ik ga naar Titula. Ja, daar zijn wij natuurlijk ook geweest. Nou ja, dat is uh, ja. leuk om te horen en toevallig. Ja. En ja, is dan... het jou bevallen? Ja, het is dat ja, het is ons enorm bevallen. We zijn dan met z'n negen in te staan geweest. En uh, bij Peter Wankaba, leiden, dat was de projectleider, dat zou je wel weten dan. Yeah. Ja. ja, ja. En wij hebben, toen wij daar aankwamen, hebben wij het vol aangekomen uh, met een half dak. En alleen de, de buitenmuren stonden eromheen. En wij hebben ja. het, het hele dak hebben wij er nu opgelegd, uh, uh, ja, uh, gemaakt en uh, alle muren... Hebben wij uh, aan de binnenkant uh, aangesmeerd met het beton. De vloeren hebben we aangeheeld. Dus we zijn een aardig stuk van uh, uh, eigenlijk. Oké, okay, hartstikke leuk om te horen. En uh, hebben jullie ook uh, um, activiteiten georganiseerd voor de kinderen daar? Ja, wij uh, wij hebben sowieso een uh, uh, spelmiddag georganiseerd. Uh, we hebben ook uh, uh, ballen meegenomen en we hebben een cricket set hebben we meegenomen. Uh, en we hebben ook met uh, uh, de ouders, uh, we hebben ook een ouderdag ge georganiseerd. Dat alle ouders waren uitgenodigd. En ja, daar hebben we ook voor alles mee gedaan. Dus dat was een, echt een hele belevenis was dat voor ons. Ger, wat, ja. wat, wat, wat, wat moet er nog gebeuren? Want als Joost, Joost wanneer ga je? Uh, 15 oktober. Als Joost er is binnenkort, Ger, wat, uh, wat zijn de taken die nog zijn blijven liggen? Nou, het is, het is heel erg leuk, Joost, want uh, wij hebben zelf een foundation gaan wij oprichten daar ook. En wij hebben met ja. Livingstone afgesproken dat wij uh, ook uh, de groepen die uh, na ons komen, dus ook jou, uh, de groep waar jij mee meegaat, hebben wij uh, uh, geadviseerd om daar ook contact mee op te nemen, zodat wij jullie uh, handvatten mee kunnen uh, geven, handvatten kunnen geven om te zeggen van nou ja, uh, het doet zus of het doet zo, weet je wel, Dan gaat daarmee aan de slag. Uh, en Liverstone, die stond er helemaal open voor, dus waarschijnlijk zullen wij nog wel contact met elkaar op gaan, uh, gaan nemen. Ja, nou, hartstikke leuk. Dat uh, klinkt goed. Uh, dat kunnen wij nog wel gebruiken. Uh, bepaalde tips en uh, handvaten, zoals je zegt. Nou, hartstikke leuk. Ja. Jo, Joost, wat, wat, wat motiveert jou om dit te gaan doen? Um, nou ja, het motiveert mij omdat ik uh, uh, ja, graag toch wel iets wil bijdragen. Ik heb uh, ja, tot nu toe... Uh, ja, het is zo dat ik uh, bij mij leeft al langer uh, de gedachte van ik wil iets bijdragen aan deze wereld. Wat kan ik doen? En uh, nou ja, mijn werk uh, bood de mogelijkheid om uh, een paar weken vrij te krijgen. Dus uh, ja, voor mij is het gewoon dit het moment om uh, te gaan. En wat voor werk doe jij? Ik werk bij het Kadaster Oké. Okay. In, in Apeldoorn, ja. Dus jouw werk stond jou daartoe. Jij dacht, ik ga iets doen, maar uh, ik mag toch hopen dat je de tussentijd in Nederland ook nog iets bijgedragen hebt aan de maatschappij. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, voor mij niet nog op een bevredigende manier. En dat denk ik op deze manier wel te bereiken. Ger, was dat ook voor jou de motivatie? Nou, bij ons was het eigenlijk, uh, uh, voor mij was het een andere insteek, want mijn zoon uh, Wilfred, die, uh, die had eens, toen hij 16 was, had die aangegeven, joh, pa, ik wil uh, heel graag een keertje naar Afrika doen om daar iets uh, te gaan doen. Nou, ja, hij was toen nog 16, vrij jong, en dat is eigenlijk een beetje weggehebd. Maar afgelopen januari uh, begon hij er weer over, toen heb ik gezegd van, joh, ga dan eens kijken welke organisatie daar uh, iets... In kan betekenen, daar zijn we uit bij Limmston. Die zijn bij ons gekomen bij ons thuis. En mijn zoon had al her en der te kennen gegeven aan andere mensen van, joh, ik ga naar Afrika, die zijn we mee te gaan. En toen op die avond waren er in totaal 20 mensen. En daarvan zijn er 9 van gebleven die ja en we zijn met z'n 9, dus zijn we daar naartoe gegaan als ja. Ja. En ja, voor mij was dat dus ook zo van. Uh, ja, het was van. Uh, ik had zoiets nog nooit gedaan en ik kom zelf uit de zorg. En uh, ja, we hebben het met z'n allen ervan opgepakt. En we hebben heel veel activiteiten georganiseerd binnen onze gemeente. In Portugal en in Rome. En we hebben in totaal hebben wij een, uh, een aanzienlijk bedrag meegenomen naar Oeganda, waardoor we van heel veel. Uh, hebben kunnen doen daarom. En dat geld had je in Nederland bij elkaar gecollecteerd? Daar nou, hadden we vanuit de, de, onze kerk uit Rome en Portugal hadden collectors uh, uh, beschikbaar gesteld. De scholen hadden uh, aan, aan uh, zendingsprojecten meegedaan. En we hadden gewoon ook hadden ja, een moederdagontbijtje hadden georganiseerd. We hadden auto was hadden we gedaan. En al dat geld wat we daarmee hebben binnengehaald, dat was om en nabij de 17.000 euro. Ja, dat, dat, dat uh, ja, dat hebben we dus aan kunnen besteden. En wat heb je er precies mee gedaan met die 17.000 euro? Nou ja, die hebben we hebben sowieso een gedeelte hebben we toen gewoon uh, uh, uh, ja, voor, voor de bouw hebben we dat uh, uh, ja, beschikbaar gesteld. Dus, uh, en daar ook een gedeelte van dat geld. Dat hebben we dus ook gewoon, uh, in het, uh, in het project, project zelf, in project om een, uh, om uh, een internet. om uh, een uh, website te, te openen daar in Oeganda. Ja, ja. En, zodat wij ook gewoon uh, nog terug kunnen kijken. van wat ze, uh, wat ze allemaal gaan doen daar nou. Arne, uh, Arne Doornbal, als jij dit hoort. Uh, denk je dan van. nou, dat is hartstikke nuttig werk. dit is ook waar het land behoefte aan heeft? Nou, onmiddellijk zijn niet. Um, kijk, ik vind het fantastisch dat er nog mensen zijn. in, in deze tijd. die nog af en toe denken van. Uh, goh. Uh, we willen iets bijdragen aan, uh, aan de samenleving. Maar uh, wat ik me dan nou wel afvraag... Ik, ik, ik hoor uh, iemand die uh, eigenlijk uit de zorg komt. Iemand anders die uit het kadaster komt. Die um, gaat een school bouwen. en plam, uh, De muren plamuren. Ik vind ja, Oeganda heeft wel een werkloosheid van 80%. Er zitten daar ontzettend veel goed gekwalificeerde uh, jongelui... die heel goed de school kunnen bouwen. En die zitten daar eigenlijk met de armen over elkaar te wachten. En dan komt er komt opeens een groep uh, blanken. Die... Um, ja, uiteindelijk natuurlijk met een goede bedoeling. Ik bedoel, nogmaals, ik vind, ik vind het geweldig dat, dat jullie zo'n hart hebben. Uh, maar die komen daar volgens een, een schoolgebouw uh, neerzetten. Terwijl ze daar eigenlijk geen, geen achtergrond in hebben. En ik zou dan denken als, als, als uh, deze vakman van... Goh, uh, spaar dat geld voor die vliegtickets uit en laat ons gewoon die school bouwen. En dan kan het uh, waarschijnlijk drie keer goedkoper. Ger, wat vind je ervan? Nou, ik ga daar even op, op inhaken. Want uh, wat, wat, uh, wat u zegt, dat is zeker zo... Wij hebben ook niet de school alleen gevoerd, want uh, er was ook een aannemer uh, die daar was en die heeft ook gewoon zijn eigen personeel meegenomen. Dus die mensen hebben uh, het grootste deel van het werk eigenlijk gedaan en die mensen zijn door, het, door ons eigenlijk niet meer betaald. Ah, heel goed. Dus, dus wij, hebben, wij hebben in principe meegeholpen, maar die mensen hebben het grootste deel van het werk gedaan. Ik, ik zie een zucht van opluchting aan mijn linkerzijde. Daar ben ik blij om, dat ben ik blij om. Goed, Ger Willem, hartelijk dank. Uh, Joost Egging, heel veel dank ook voor het bellen. En, en heel veel uh, succes en, um, en ook, uh, ook, ook plezier uiteindelijk daar. Ja, hartelijk bedankt en een fijne uitzending. Oké, okay, ja. dank jullie wel. Voor mij is het ook een goede uitzending en bedankt. Oké, okay, dag. Um, zijn er heel veel uh, buitenlandse stichtingen actief? Ja, nee, absoluut. absoluut. Er zijn uh, honderden, zo niet, zo niet duizenden uh, organisaties, zeg maar, grote en, en kleine. De, de laatste jaren komen dus vooral de, de kleinere organisaties, zijn uh, sterk in de opkomst. Mensen die eigenlijk het vertrouwen een beetje verloren hebben in, in de grote, grote hulporganisaties zoals de UNICEF en de VN en die dan, die dan op eigen initiatief kleinere projecten gaan beginnen. Hmm. Succesvolle projecten of is dat een beetje, beetje met alle respect, rommel in de marge? Ja, ik denk dat veel van deze projecten dus uh, bepaalde mensen helpen. Maar dat zijn dus wel echt gewoon een, een, een klein groepje. Ik ben ook wel eens benaderd door iemand die zei van... ja, we hebben geld en we gaan schoolgeld betalen voor vier studenten. Dus uh, dit is er eentje. En toen vroeg ik van, ja, hoe heeft hij hem dan geselecteerd? Ze zei ja, hij was maar caddy op de golfbaan. En ja, dan denk ik wel van... ja, ja als je op die manier gaat, gaat uh, selecteren wie wel en niet hulp verdient... dat is natuurlijk wel een, een beetje heel erg vreemd. Maar je zei, 80% van de mensen in Oeganda is werkloos? Ja, ik denk het wel. In ieder geval in de, in de, in de formele industrie. Ik bedoel, mensen met een kantoorbaan of, of een, een, een leraarsbaan, dat zijn er echt uiteindelijk maar heel weinig. En de rest die heeft, heeft kleine straathandels en zo. Die, die, die doen wel iets. Maar uh, heel veel die hebben echt toch een marginaal bestaan, hoor. Hmm, dan kan je een groeipercentage van 7 tot 8% hebben, maar dan heb je nog steeds een heel groot probleem. Dat sowieso, dat sowieso. Waar ik me eigenlijk de laatste tijd vooral zorgen over maak... is ook de, de bevolkingsexplosie die daarbij uh, hangt. Er komen in Oeganda elk jaar 1,2 miljoen mensen bij. Op een bevolking van? Een bevolking van, nou ja, nu 33. Uh, dus dat is in de paar jaar dat ik er woon, is het van 27 miljoen naar 33 gegaan. Dus, dus daar komt natuurlijk ook een deel van de uh, groei voorbij. Die mensen die, die dus ook wel consument worden en die kopen af en toe een beetje bel te goed. Uh, ja, dan gaat de winst van zo'n bedrijf natuurlijk wel, uh, wel omhoog. Maar dat is wel een van de grote gevaren, hoor. Dat er echt die hele grote groep, uh, vooral jonge mannen, rondloopt die, die, die geen werk hebben. En die dus bij het minste of geringste uh, kunnen, kan natuurlijk sociale onrust uitbreken. Hmm. Als ze geen werk hebben, dan gaan ze knokken. Nou ja, dat is, uh, er zijn wel onderzoeken die dat aantonen. Ja, dat dat een groot risicofactor is Veel jonge lui die, uh, die, die, die, die rondhangen. Klaas, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik zit aandachtig te luisteren naar het verhaal van Arjan. En ook van de voorgaande sprekers. Ja. En eh, ik denk, ik kruip mijn bed uit om toch even te bellen. En ik wil de rest eh, van de familie laten slapen. Dus ik, eh, ik praat niet zo heel erg hard. Oké, okay, <laughs> okay. nou je, jij, je, staan. ja. Je, zeker, luidt ja, zeker. Luister hem duidelijk. Ik weet hoe dichtbij de rest van de familie ligt. Uh, even diep ik hoog en met een houten vloer ertussen. Oh, Oké, okay. dan moet je dan maar een beetje voorzichtig zijn. Maar... Ja, ja, ja. Wat heb je met Afrika, Klaas? Nou, eh. Uh... Eigenlijk alleen maar uh, via beelden van de televisie. En uh, ik wil de mensen die, uh, die hun tijd en energie en, en geld steken in, uh, in kleine projecten of in grote projecten, hun hart op onder steken. Want ik heb het zelf mogen ervaren. Afgelopen zomer ben ik met mijn gezin en uh, met een ander gezin uh, naar Afrika geweest, naar Oeganda. Okay. Naar uh, plaatsje Mukono. Dat ligt ten, uh, ten oosten van, uh, van Kampala. Ik weet niet of Arjen dat plaatsje kent. Ja, zeker. En uh, ja, daar mocht uh, uh, de bevolking daar, maar dan uh, zeer gericht op een, op, een, op een project wat door een echtpaar uit Nederland is opgestart daar twaalf jaar geleden. En ik sluit me wel Arjan aan, die zegt van ja, als je daar iets wil laten slagen, dan moet je daar gewoon zitten. En niet zeggen van goh, ik ga daar een schooltje bouwen en dat ga ik vanuit mijn, mijn veilige uh, omgeving in Nederland of vanuit een andere wereld wil organiseren. Want dat werkt niet. Hmm. Dus wil je daar iets laten slagen, dan moet je daar echt contact maken met de bevolking, met de mensen. En echt betrokken zijn met die mensen. En dan kan, ja, kan er uh, ook echt iets worden. En wat heb jij gedaan? Uh, ja, We zijn naar, uh, uh, naar een, een kinderhuis geweest. Uh, waar uh, het echtpaar twaalf jaar geleden een eerste kindje hebben opgevangen. Die uh, letterlijk en figuurlijk gewoon weggegooid is. In de afgelopen twaalf jaar zijn we meer dan 130 kinderen opgevangen. Ja, die door, door hun moeder of vader gewoon echt in de steek is gelaten. Of omdat de ouders overleden zijn... of omdat ze gewoon, gewoon weggegooid zijn. Ja. En dat echtpaar, ja, die, die vangt die kinderen op... die worden ook aangeboden door, door de instanties. Ja, en die geven ze een toekomst. En dat zijn echt de allerarmsten die daar zitten... die geven ze dan onderdak, die geven ze voeding. En uh, in, die tuss in die tussentijd hebben ze ook al een... Uh, een school gebouwd voor die kinderen. En ja, zo gaat het project steeds verder. Ze hebben nu ook al een family clinic gebouwd. Dus ook voor de mensen die buiten dat verblijf zitten. Dus mensen die hulp nodig hebben. Of mensen die medische hulp nodig hebben. Die bieden ze aan. Nou ja, Ze bieden dus ook werkgelegenheid aan. Aan de mensen buiten het verblijf. Ja, zo zijn ze echt, echt in het land zijn ze gewoon, ja, heel goed bezig. Arne? En wat, wat wij daar gedaan hebben is gewoon uh, door daar gewoon, uh, gewoon te zijn voor, uh, voor, die, voor, die, voor die kinderen. En door, ze door, door met, met enthousiasme uh, gewoon hun hart onder de riem te steken. En, dat ze, en aan die mensen laten weten dat ze geliefd en uh, gewild zijn. Ja, je ziet, je Zo, je ziet ja, steeds ja, je meer, meer dat... dat. Ja, wacht even, laten we even Arne. Zo, jij ziet er steeds meer dat, dat, dat de overheid. Die laat dat soort, uh, laat ze, dat soort dingen toch, uh, toch compleet, uh, compleet links liggen, eigenlijk. Hè. Dat is ontzettend jammer om te zien dat, dat landen die op zich economisch groeien. Ik bedoel, er komt echt wel geld in Oeganda beschikbaar voor, ook voor grote projecten en infrastructurele werk en dat soort dingen. Maar voor dit soort sectoren wordt, wordt toch altijd uitzonderlijk weinig geld uh, vrijgemaakt. Dus dat wordt uh, inderdaad vaak overgenomen door, uh, door hulporganisaties. Ja. ja, dit is de stichting uh, vanuit Nederland georganiseerd, NOAA's Ark. En uh, ja, die willen daar gewoon echt uh, het echtpaar uh, buiten lijken. Ja, die willen daar gewoon echt het kind een, een toekomst geven. En om van nobody echt uh, sambadi te maken. En als je dan ziet wat, uh, wat, wat de overheid daaraan doet. Want er gaat heel veel geld uh, uh, aan ontwikkelingshulp die kant op. En uh, Arjen zal die snelweg ook wel kennen rond Kampala. Ja, dat zou een hele mooie rondweg moeten worden. En dat geld is gewoon allemaal verspild En die rondweg is nog niet echt af. Hmm. Door corruptie wordt het geld ook op hele verkeerde manieren besteed. Klaas, jij was daar met jouw gezin, met jouw twee kinderen. Uh, hoe met was dat? Heren, ja. uh, nou, voor ons allemaal persoonlijk een, een hele bijzondere ervaring. En uh, we waren nog nooit uh, zeg maar, op zo'n reis geweest. Uh, dus uh, alleen al uh, de vliegreis daar naartoe was al een bijzondere ervaring. Maar uh, de aankomst in, in het land zelf we kwamen we s'nachts aan. En ik hoorde Arjen al eerder in de uitzending vertellen... Dat, uh, dat de bedrijvigheid uh, op, de, op de hoofdweg van Kampala naar, naar Kenia. Uh, daar is ontzettend veel bedrijvigheid. Ja, dat begint morgen morgens vroeg al. En uh, ja, dat zie dan, dan, dan, de sfeer die daar is. Uh, hoe je die mensen toch uh, ja, hun best ziet doen om, om, uh, om hun brood te verdienen. En de contrasten die, die, die je daar aantreft. Uh, in het land zelf al ten opzichte van Nederland. Maar ook gewoon de contrasten die daar zijn tussen rijk en arm. En echt uh, heel arm. Ja, die zijn daar ook enorm groot. Ja, ja. Je komt er ook ontzettend veel luxe en ontzettend veel mooie dingen tegen. Maar je komt er ook echt bittere armoede tegen. En ik denk dat dat ook al niet het enige land is, maar dat er ontzettend veel landen zijn in de wereld. waar uh, ja, we echt hulp echt, uh, of op microkrediet, zeg maar, dan even echt gewenst is. En binnenkort weer terug? Uh, nou, ik hoorde Arjan net al de opmerking maken. Je wil, uh, blijf lekker in Nederland en uh, maak, het, uh, maak de geldsom of maak de reissom uh, over. Dan, uh, dan kun je daar veel meer mensen mee in beweging zetten en, uh, en helpen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk als, uh, als iemand het op zijn hart heeft om uh, daar, uh, uh, daarheen te gaan en om daar mee te maken wat voor, uh, wat voor uh, nood er is, dan kan dat, uh, dat enthousiasme wat ik daar uh, meegemaakt heb met mijn, met mijn gezin, die daar ook weer dolgraag uh, is aan te springen om weer terug te gaan. Dus het zal hardsparen worden. Ja. Maar ik denk door, door het enthousiasme wat onze kinderen hebben, dat ze dat uh, meenemen in hun, uh, in hun ontwikkeling. En dat ze andere mensen ook kunnen aanzetten om eens na te denken over, uh, over hun medemens. Goed. Hartelijk dank, Klaas. Mag ik nog één klein, klein, klein stukje reclame maken? Dat weet ik niet. Voor Noah's Ark. Oké. Okay. Echt supergoed werk. Oké, okay, dankjewel. Goed. Dank je wel voor je tijd. En, en, ik vind en, de uh, en Arnhem, die ook succes daarin. Uh, ja, en volgens mij is het gelukt, je hebt niemand wakker gemaakt. ik heb niemand gehoord. Uh -uh. Oké, dat er nog. Goeiedag. Dag. Uh, Monika Sluizenman schrijft nog een mailtje, mooie verhalen schrijft ze over het prachtige Oeganda. ben zelf net sinds maandag terug. Mijn oudste dochter werkte voor onze eigen foundation, Bulungi, die kinderen met een beperking ondersteunt. We hangen onder een Oegandese stichting en proberen inderdaad ook de lokale bevolking aan het werk te krijgen, zodat ze goed voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen. Was er twee jaar geleden ook en zie, stapje voor stapje, vooruitgang. Alleen kinderen met een beperking hebben weinig kans. Intentie is om er communities en families zoveel mogelijk bij te betrekken. Onze jongste schrijft, haar, schrijft er haar masterthesis. Maar wat een prachtig land. Dat is denk ik ook jouw beeld Arne. Prachtig wel. Ja, nee, absoluut. absoluut. Ik uh, wil je heel hartelijk danken dat jij uh, twee uur lang onze gast was. Arne Doornenbal. Um, als u meer wil weten over Arne, kunt u ook kijken op zijn eigen site. arne.doornenbal.nl. Com. Op com. Eh, of op onze eigen site, of op de site van Radio 1. U kunt daar allemaal terecht. Wij, eh, wij gaan langzaam gaan we de boel afsluiten hier. Zometeen op deze zender eh, Omroep Max, eh, nachtzuster Astrid de Jong. Die kunt u ook bellen, dat weet u. Eh, net zolang als zij hier zit... Uh, morgen, de laatste zomeruitzending uh, van Kazerloenen. Klaas Drupstein ontvangt uh, Frederike Spicht. Ze is nu al aan het oefenen met haar nachtritme, begrijp ik. Dus uh, hopelijk is ze morgen fris en wakker. Dat is dus, morgen Kazeloene en zometeen uh, Asset de Jong met Nachtzuster.